door de financiële crisis zijn de 500 rijkste Nederlanders er 12% in vermogen op achteruit gegaan in een jaar tijd. Dat blijkt uit de nieuwe quote 500 die morgen verschijnt. Het is eigenlijk een quote 499. Het Zakenblad heeft op het laatste moment Dirk Scheringga geschrapt doordat DSB failliet was verklaard. De koninklijke familie is miljardair af. De quote 500 meldt dat het vermogen van de Oranjes is gedaald naar 800 miljoen euro. Bovenaan de ranglijst staat traditiegetrouwde familie Brenning Meijer van kledingketen CNA. Bij acht van de dertien politiebureaus in Zeeland zijn vandaag poederbrieven bezorgd. Het zijn bureaus verspreid over de hele provincie. De politie weet niet wie de brieven heeft gestuurd. Het poeder is voor onderzoek naar het RIVM gebracht. Twee politiebureaus werden na de fronts gesloten, de andere bleven gewoon open. Er zijn geen politiemedewerkers onwel geworden. Morgen zijn alle politiebureaus in Zeeland weer open. Britse politici kunnen binnenkort veel minder declareren. Een rapport met regels die het declaratiegedrag van lagerhuisleden aan banden leggen, is met instemming ontvangen door de leiders van de grootste politieke partij. Volgens de aanbevelingen mogen politici voortaan geen hypotheek meer declareren voor een tweede woning. En ook mogen ze geen familieleden meer in dienst nemen als assistent. De commissie die het rapport heeft samengesteld, werd ingesteld na de Bonnetjesaffaire eerder dit jaar. Israëlische commando's hebben in de wateren bij Cyprus een schip onderschept dat honderden tonnen aan wapens voor Hezbollah aan boord zou hebben. Het zou gaan om de grootste wapenvondst op zee die de Israëlische marine ooit heeft gedaan. Volgens Israël blijkt uit documenten dat de wapens in Iran waren ingeladen, maar dat document is niet aan de pers getoond. Israël beschuldigt Iran al jaren van het bewapenen van de tegenstanders van Israël.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 Thank you.